De politie heeft een noodbevel ingesteld in Haren. Dat is naar aanleiding van een Facebookpagina waar wordt opgeroepen om opnieuw te komen feesten in de Groningse gemeente tijdens een Project X-reunie. Vier jaar geleden liep het enorm uit de hand nadat een 15-jarig meisje per ongeluk een openbare uitnodiging voor haar verjaardag op Facebook had gezet. Duizenden mensen kwamen naar het dorp, een paar honderd begonnen te rellen. Nu worden alle toegangswegen gecontroleerd en er geldt een samenscholingsverbod. Op de eerste dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer gaat het nauwelijks over de plannen van het kabinet. Het debat is bedoeld om over de miljoenennota van Prinsjesdag te praten, maar de fractievoorzitters richten zich vooral op elkaar. Daarbij spelen de naderende verkiezingen een belangrijke rol. Niet Volkswagen, maar Audi zou de bron zijn van het bedrog met de Schumel-software bij het Volkswagen-concern. Uitgelekte mails tonen volgens de Amerikaanse justitie de betrokkenheid van topmanagers van Audi aan. Audi is een van de merken van het concern. Vier topingenieurs van Audi zijn geschorst omdat ze al sinds 1999 bezig zouden zijn geweest met de ontwikkeling van de Schumel-software. Nelly Kroes was tijdens haar periode als eurocommissaris van mededinging bestuurder van een bedrijf op de Bahama's. Ze heeft verzuimd die functie te melden, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad in Trouw. Kroes zegt in een reactie dat het bedrijf nooit operationeel is geworden en ze dacht dat ze was uitgeschreven. Na voorzitter Johan Lokhorst is ook Ger Vermeulen opgestapt uit de raad van commissarissen van de KNVB. De drie overige leden blijven voorlopig wel aan, zegt de voetbalbond. Het is onrustig bij de KNVB sinds een meerderheid van de eredivisieclubs het vertrouwen vorige week heeft opgezegd in de raad. En dan nog het weer. Vanavond kan het plaatselijke mistbank ontstaan. Het is tussen de 5 en de 11 graden. Morgen opnieuw zacht met 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Tussen App en Vloed. Twee uur lang heerlijke, easy listening muziek bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Jackel Duif En uh, heeft u verzoekjes op mijn Facebookpagina, kunt u die uh, plaatsen. En als ik het in huis heb, de muziek, dan ga ik het zeker voor u draaien. Can I take the bitter With the sweet My love I remember So well So well So well This was your Time of year And I wish you were Here so Battles on my window pane and thoughts of you no, shimmer softly in my mind again, my love. I remember so well. so well, so well, so well. This was your time of year, and I wish you were. Here.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 Ja, sommigen onder u zullen zeggen van uh, wie waren dat nou weer vrij onbekend. Nou, ze zijn helemaal niet onbekend. In de jaren 60, begin jaren 60 waren ze zelfs zeer beroemd. De, de begeleidingsgroep van Cliff Richard, The Shadows. Uh, in deze samenstelling uh, Marvin, Welsh en Ferrer. Uh, Wish You Were Here was het nummer. Prachtig. If you don't know me by now, dan kom je er nooit achter, luisteraars. Simply red Veel succesnummers had hij Simply Red, of heeft hij eigenlijk niet gezegd, want hij zingt nog steeds volop. Hij was laatst in RTL Late Night bij Umberta Tan en daar zong hij ook live, prachtig. Um, I don't know how to love him, u kent het allemaal uit Jesus Christ, Jesus Christ Superstar. Ik ga hem draaien voor Dolly de Pierik en ik ga daar ook nog bellen zo, want zij heeft ook nog iets toe te voegen. Nou, eerst maar eventjes luisteren naar het mooie I don't know how to love him en ik heb gekozen voor de uitvoering van Sarah Brighton. I don't know how to love him What to do, how to move him I've been changed, yes really. I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man. He's just I didn't I couldn't go I just couldn't go I don't Uit de uh, uh, film Jesus Christ Superstar. Andrew Lloyd Webber. Verantwoordelijk daarvoor natuurlijk. en uh, Aan de telefoon mijn collega. Mijn sidekick van de maandag. Als het gaat om zandvoort voor het lunch. Dolly, Tempier, Dolly. Ja, goedenavond Charles. Heb je, je meegeluisterd? Tuurlijk, heb te mee Ja, ik luister altijd graag naar jouw programma op de donderdagavond. Nou, heerlijk. Dankjewel. Je lekker relaxed en dan zo heerlijk... Uh, naar al die heerlijke rustige muziekjes je bedje in. Nou, lekker hoor. Ja, uh, er komt ja. nog een oude bekende van me binnen... als ik naar links kijk. Orno Rolfshoff, die keer wel, hè? Oh, Doem de Groeten. Ja, Orno oh de Groeten. Nou, ik, uh, ja. ja. Dolly, uh, uh, Sarah Brightman heb ik gedraaid voor je. Uh, ja, dus. Dat is... Uh, ik heb, ik heb wat uh, vooraf geluisterd, he, want er zijn een aantal uitvoeringen van het nummer. Ja. En de ja. een is nog mooier dan de andere. hoor. Dus ik wil ja. niet zeggen dat Sarah Brightman nou de mooiste uitvoering is. Maar ik vond hem heel mooi. Uh, uh, heel mooi. Uh, ja, maar je hebt natuurlijk Helen ja. Reddy, die heeft, dat, uh, die heeft daar een hit van gemaakt. Ja. Uh, dat is uh, de hele tijd, jaren 70 denk ik zo'n beetje, hè? Ja, dat zal. Hoe kom jij hierop? Nou, ik ben als klein wijfie. mocht ik met de grote jongens. die bij mijn ouders in de strandtent werkte. mocht ik mee naar Haarlem, naar de bioscoop. Nou, dat was op zich natuurlijk al heel indrukwekkend. Maar we gingen dus naar de film Jesus Christ Superstar. Nou, wij bidden nooit voor het eten, hoor. Of we baden nooit voor het eten. Alleen tijdens het eten. Tijdens het eten. Nee, mijn moeder kon... Dat je niet, niet komen, dus dat was niet nodig. Oh. Nee. Ja. Oh, jullie... Maar... Mean... Oké. Okay. <laughs> Maar uh, uh, ja, dus die film Jesus Christ Superstar. Nou, ik moet zeggen, Charles, ja. toen ik die uh, bioscoop inging... was ik gewoon een, een, een klein uh, meisje. Ja. En toen ik eruit ging, ik was zo onder de indruk van die film... en wat er allemaal gebeurde. Mm -hmm. die, uh, die figuur uh, Jezus Christus heeft mij vanaf dat moment niet meer losgelaten. En ik zal niet zeggen dat ik daar Rooms door ben geworden of zo, maar... Het heeft me wel een andere uh, manier van leven bezorgd. En uh, nou, nou komt natuurlijk de musical Jesus Christ Superstar naar Nederland. Ja. En uh, ik heb me ook geen tellen bedacht... en kon uh, via een leuke actie van het Haarlems Dagblad... Aan, aan aardig betaalbare goede plaatsen komen. Dus dat heb ik gedaan, 30 december gaan we naar de musical. Ja. En uh, het allermooiste is natuurlijk dat de hoofdrol wederom gespeeld wordt... door Ted Neely, uh, die in de film ook uh, de figuur van uh, Jesus Christ speelde. Okay. En dat op, nu op de bühne weer gaat doen. Dat is wel heel bijzonder. Dat is op zich al heel bijzonder, maar ja. nou gaat die komen, hè? kromgeroffeld. Ja. Uh, want. Onno, hou jij even de. de... Hou... Wacht laat even, we... laat haar nou even uitpraten, Charles. Ja, nee, ik wil vragen of jij even mijn trommeltje vasthoudt. Dan kan ik even die okay. <lacht> Goedenavond, Dolly. Hé, <lacht> <Hey>, goedenavond, Onno. <lacht> Maar, ja, nou, dit was, dit was dus eventjes een introotje naar het grote nieuws, ja. want wat schetst mijn stomme verbazing, ik krijg vanavond, Charles, een ja. e-mail, ja. dat ik volgende week donderdag Ted Nilly ga ontmoeten. Dat ben je. E ja, daar klachten me even voor. Ja. Fantastisch, nou, wow. dat, is wel, dat is wel heel bijzonder. Ja, ja dat, hoe nou, bijzonder is dat, jongen? Dat is, dat, ja, het is voor mij gewoon iets ongelooflijks dat dat werkelijk gaat gebeuren. En hoe, hoe is dat allemaal zo gekomen? Want je hebt een kaartje gekocht, via het ja. dagblad en staat die ja, prijs daar aan verbonden en, of zo? Nou, Maakt die kans op zo'n ontmoeting? Ja, ja, je kon een meet and greet, uh, daar kon je je voor inschrijven en ja. dan moest je daar bepaalde vragen of iets dergelijks aan meesturen. Nou ja, ik heb datzelfde verhaaltje als wat ik je net vertelde, heb ik uh, opgeschreven en ingestuurd. Ja. En uh, verdomd jongen, ik, ze hebben me eruit gepikt, ik mag daar naartoe. Nou, uh, ik vind dat echt, ik, ik, ik ben helemaal van door, weet Dan ben je dat... een van de weinige dames in Nederland, uh, misschien wel in de wereld, die Jezus gaat ontmoeten. Kijk, <laughs> kijk, dat bedoel ik, dat bedoel ik. <laughs> Wat allemaal lul hoor. Ja. Ja, want anders ken ik hem misschien niet. <laughs> maar hij is nee, wel maar... oud geworden, zeg. Ja, het is, het is een oudere oh, man geworden, Nou, ja. nou, nou. Ik weet nog wel hoor dat ik die film toen. Ik denk dat ik hem een stuk of uh, acht à tien keer heb gezien. Ja. Toen de tijd in de Luxor in Haarlem. Ja, ja oké, okay. was natuurlijk. Luxor, Dolly, ja. Dolly. Ik vond het zulke goede muziek. Zo mooi. Ja, ik heb ook ja. toen meteen die, die LP. Ja, die gevoeg. heb ik daar ook. toen zaten die prachtige foto's O's, ook al, juist. al bij. Ja. Dat moeten we wel even de de uitleggen, Dolly. Ik kan nog zo al die liedjes meezingen hoor. Ja, ja, ja. Hé hey Dolly, ja. je moet het wel even uitleggen... want Orno zegt acht keer gezien... en dan denk je natuurlijk dat hij acht keer een kaartje heeft gekocht. Ja, ja maar ja, Nee, nee, dat was, nee, nee, dat was nog in de tijd dat ik nog niet in de... Hallo? heeft hem nog lang en breekt niet in de bioscoop, joh. niet ja. Nee. Oh. Oh. oh, nee, nou, nee want uh, heb hij niks. is van... Welk jaar zal hij zijn, die film? Ik denk 72, 73. Ja. Dan dat? Ik zal het eens dus even zo uh, even opzoeken. Ja, maar ik denk... Ik denk maar ik, ik, volgens mij zat ik nog op, scho ik zat nog op school... Volgens mij. Ja. ja, ik ook. Dus, uh, nee. Ja. Dat, uh, ja, want wij zijn van het nou, hetzelfde ja. bouwjaar. Van 1960. Maar jij 60? 1960? Van 1960. Oh, ik dacht ik. dat jij van uh, 1959 ook was. Maar goed, het is nee, een, jaar, nee, een jaar. Nee, nee. nee. Nee, maar goed, uh, ik, ik vond dit toch wel uh, bijzonder. Ik denk, nou, we ga ik Charles primeur geven. Want anders had ik het morgen pas verteld bij uh, Sanford Lunch. Ja, ja. Oké, okay, uh, nou, vind, dankjewel, Donnie, want, dat, ja, ik vind het bijzonder, inderdaad. Uh, ja. um, en mag ik met je mee in je koffertje? Dat je, dat je zegt, van nou, dan uh, uh. maak ik stiekem dat koffertje. Kun uh, <laughs> jij dan niet iets regelen via Bloemendaal? Uh, of, uh, Bloemendaal.nieuws.nl uh, Ja, ja, ja, ik ja. zat ja, ook al ja, met Jort. Ja, ja, ja, ja. zat ja, ook ja, met Jort daarop. In de buurt van Bloemendaal, hoor, ja, dat ja, we hem gaan ontmoeten. Het is, is in de buurt van Amsterdam. Oké, nou, vlakbij. het is te lopen, hoor. Als je maar veel van huis gaat. als je Weg, hè? Ja, ja, ja, ja, dan wel, ja. Maar wel, ja. En hoe lang duurt die greet and meet? Uh, van tien uur s ochtends tot twee uur middag. Zo. Dus we ja. gaan ook nog samen lunchen. Ook ja. nog? Ja. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Hey, en zijn er ook nog meer uh, uh, bekende mensen uit diezelfde uh periode aanwezig, behalve die Ted of Dat vertelt het verhaal nog niet. Nee, dat, dat nee, zou zomaar zou kunnen natuurlijk, dat er... Uh, ja, ik weet niet of die meespelen met die musical. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij de enige uit die tijd is die, uh, die aan die musical mee gaat doen. Oké. Okay. Hey Dolly, waar, waar wordt die musical als jij daarheen gaat uh, opgevoerd? Welk theater uh, bedoel ik? ik? Ik heb gekozen voor het theater in Den Haag. Ja. Want het is ook in... Is dat het het het theater... de Diligentia of zo? Uh, nee, iets met een A. Uh, het A-Vast. a, -fas, a -fas theater. A ja, ja. En uh, het was ook, het is ook in de Heineken musical. Ja. Maar ja. Dan, maar dan, dan, dan loop je weer... weer helemaal vol met bier, ja. Dat moet je doen. Ja, ik hou helemaal niet zo van bier, hè? Dus dat, ik denk dat doe ik niet. Nee, nee, maar dat, kijk, weet je, ik dacht, ik, ik, dit ga ik één keer in mijn leven meemaken, en dan ja. wil ik ook wel bij de beste plaatsen zitten. Ja. En um, die hadden ze in de Heineken Musical niet meer voorradig. Dus mm -hmm. vandaar dat ik, ik heb net zo lang gezocht naar een datum waarop ik gewoon redelijk vooraan kon zitten. Ja. Dus, en dat is, uh, dat is dan 30 december geworden. Kan je die musical zoals die op de film zich afspeelde. Uh, nou, het was geen musical natuurlijk in de film. In de film was het uh, dan. Ja, nou, ja, was, ja, was het wel. was het wel een beetje musical style ook in die film? Werd er veel gezongen en zo? film. Maar, de, ja, oh, dus het was eigenlijk een enkel een enkele uh, dialoog werd wel eens wat gez, ge, ge, gezegd, heel maar het was pure uh, muziek hoor. Ja, ja ik heb ja. Die Romeinen die zongen met elkaar. Ik heb ooit wel fragmenten gezien uit die film, maar ik heb de volledige film nog nooit gezien. Nee, dat nou Shame, Shame, Shame on me, Shame on me. Ja. Maar hij heeft wel wat problemen gegeven ja. hoor je mag hem best een keer van me lenen, hoor, Sharon. Oh, je ik hebt hem wel thuis. Op, op, op DVD. Ik kijk hem nog regelmatig. Okay. Ik ben helemaal wild van die film. En dat zeg ik, ik zing al die liedjes mee. Ik vind het waanzinnig. Ja, ik heb wel uh, ooit een film gezien uh, van Jezus Christus, maar ja, dat was voor Monty Python. Dat was een heel andere. Oh, meaning of life. <laughs> dat <laughs> dat was een heel andere strek. <laughs> the life of Brian. The life of Brian. Geweldig, ja, ja, geweldig, ja. ja. Wat ik neem aan dat die musical die, uh, die jij nu gaat zien, dat dat wel een serieus tintje hebt. Daar wordt Jezus ja, niet, maar... niet weggezet als een, een volksmisleider of zo, toch? Want Monty ja. Python steekt natuurlijk een beetje de draak dan ja, he, met een de... de... ja, de... ja. ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Maar ja, dat ook, dat, uh, goed, dat die, okay, en, in die in die steeg staan en dat die moeder uh, voor dat raam gaat staan, hè? Ja. oh ja. <laughs> <laughs> Who are you? I'm his mother. Ja? Behold yes. his mother. <laughs> <laughs> en dat ze die schoenen opsteekt en dat iedereen zijn schoenen in de lucht gaat doen. <laughs> <dat ze> <laughs> Ja, ja, dat zijn dan van die dingen die worden dan niet echt uh, door... Uh, maar trouwens eigenlijk de film ook niet. Hè. Er is ook uh, veel uh, geprotesteerd. Hè. De Frans Hals, dat, is, dat ik nog uh, weet te herinneren... die is eigenlijk afgesloten ook met die film... nadat het ook dus een kerk is geworden. Uh, kwamen ze zelfs die avond nog... maar ook uh, toen de film uitkwam in 1973... Want ik heb het even opgezocht. Dat was 3, 1973. Euh, ja, hey. Hebben ze vaak uh, voor de bioscopen. Dus uh, de gelovigen en dergelijke. Van uh, verschillende geloven hebben. Voor ja. de, de, echt te staan protesteren. Ja. Ja, het, werd toch, ze ja. vonden altijd toch. Dat het een beetje de draaksteken is. Met hun. Eh? Nou ja, er werd natuurlijk ook, het, het, het, het, het, de romantiek werd er een beetje afgehaald. Of tenminste, uh, ja. hij heeft natuurlijk die delen ingevuld. En dat, dat, uh, dat Maria Magdalena natuurlijk, uh, ja, het was allemaal open en bloot. hè? En, en zo was het in die tijd ook. Maar dat was ja. natuurlijk eigenlijk uh, not done. Dat waren allemaal taboes. Nee. Ja. En dat kon natuurlijk niet in de ogen van de kerk, dit die nee. film. Dat kon niet, dat kun je nu niet meer plaatsen, maar destijds is dat natuurlijk een hele grote recalcitrante uh, film geweest. Ja. Ja, en natuurlijk hoe het niet uh, neergezet, hè, met, met de hele de entourage, ja. de, de, de, de Ja, die hippies. Die glimmende helmen die dan die, die soldaten moesten. Ja, uh, ja, ja. Ja, nee, dat, dat, dat kon eigenlijk helemaal niet. Nee, dat, dat snap ik ook wel. Als je dat afzet tegen die tijd, hoe dat toen was, ja. Mm -hmm. Ach, ja. Dus naar Den Haag op 30 december? Ja, ja, ja. ja. ja geweldig. En dan ga je er een hele dagje uit van maken dan. Want als je er al gaat lunchen en zo... en je gaat hem al ontmoeten, s ochtends al. dan, toch? Ja, maar dat is, dat is volgende week. Oh, dit, oh dus niet op 30 ja. december? Oh. Nee, nee, 30 december ga ik naar de musical. Maar ik ga hem volgende week ontmoeten. Oh, is hij hier? heeft hij repetities zeker voor die musical dan? Ja, oh. dat, denk ik. ja. dat denk ik. Ja, ik denk wel dat hij gewoon in Nederland gestationeerd wordt voorlopig. En wie ja. heeft de productie? Is dat Albert Verlinden? weet je dat niet? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. De, dat weet ik niet. Ga je die ook nog ontmoeten misschien? Ja, wie weet. Ja, ja. Ik weet het niet. Ik laat het allemaal maar over me heen komen. Or, or, ja, natuurlijk dan. Hè. Ja, ja. Die... <lacht> <lacht> je, moet, je moet nou niet verwachten dat hij hier meteen... Dat hij Gewoon nou hoes, hoor. Dat doet hij <lacht> <lacht> niet. Dat doet niet. Hey, ik ga natuurlijk wel even proberen om een interviewtje met hem te krijgen. Via Ruud, hè. Want die is dan met zijn programma bezig. Oh ja. Nou, dat, ja, zou natuurlijk, dat zou helemaal fantastisch zijn als je dat, als ja, hij dat wilde doen. Ja. Ja. Nou, jij gooit gewoon al je charmes erin en dan moet het gewoon gaan lukken, toch? Dan heeft hij geen keus meer. Dan heeft hij geen keus meer. Hé, <laughs> hey, maar ook een heel mooi nummer uitgekozen voor ons programma. Waarvoor dank natuurlijk. En, en ja. uh, ik geef er gewoon nog eentje aan jou. Uh, ik ga ja. nog eentje draaien uit Jesus Christ Superstar. En dat is dan Get Sema. Ja. Nee, ook een heel beroemd nummer. Gezongen door uh, meneer Tim Rice. Die ken je ook wel waarschijnlijk. Ja. Ja, ja ja ja ja met die hele hoge gilder in die, die nou, ontzettend, ja, heel, ja. ja prachtig prachtig ja. nou de ja de, de film heb ik dan nog niet volledig gezien maar de muziek ken ik dan wel en ja. uh, nou ik trakteer jou daar gewoon op fantastisch ik ja. ga weer luisteren hey, dank voor het bellen en succes ja, dan ja dan ga veel ik weer plezier natuurlijk volgende week met, uh, nieuwsgaring voor morgen en dan uh, voor de uitzending. En dan ga ik nu naar jou luisteren. Zo is dat. En straks wel <laughs> okay. te rusten, hè? Ja, dankjewel. Jullie ook. En eerst nog een fijne uitzending, hè, allebei. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Okay, hoi bye-bye. Doeg. Bye. Doeg. I only want to say If there is a way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 And do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I wanna know, I wanna know, my God. I wanna know, I wanna know, my God. Wanna see, I wanna see, my God. Wanna see, I wanna see, my God. Why?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 After all I've tried for three years Seems like ninety. Why then am I Scared to finish What I started What you started I didn't start it God Thy will is hard but you Tim Rice, wederom uit de musical Jesus Christ Superstar, het fantastische nummer Get Getsemane. Ja, dolly, en we moeten je meedelen, je gaat niet naar Den Haag. Zijn we inmiddels? Als het het AFAS-theater is. Ja, dat is een schevening. dat is schevening. Ik denk ook dat het daar is, hoor. Eigenlijk, want het is natuurlijk het circustheater is natuurlijk bij uitstek een musical. Ja gebeuren. Hè? Dus ik, ik schat zomaar in... dat het taak is. Nou, Dolly, maar Schevenin is ook... heel mooi. Ik meteen naar het strand. Bad Pakan. Burkini aan. <laughs> en dan... Nee, ja, 30 december. Nee, nee. Nee, nee, is van de week al. Ja, nee. Je, uh. nee van de week is, er, is ergens anders dan waarschijnlijk. De, de, de, de ontmoeting met Tim Rice... Ja, dat weet dat ik, ik niet. Het niet. Het ja, nee, je hebt ze er niet bij verteld. Maar ja, nou, ze... ja, jij was al aan het praten. <laughs> Misschien heeft ze dat wel verteld. Maar uh, toen ja. kwam ik net binnen eigenlijk. Ja, ja, ja, precies. Dus, ah, ja, uh... ja, die... Maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, we gaan haar veel plezier wensen natuurlijk sowieso. En ik ben heel benieuwd of ze het voor elkaar krijgt. Dat uh, Tim Rice genegen is om met Ruud Jansen te bellen. Over zijn carrière. En gewoon even een leuk interview voor Zivam Zandvoort. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. We gaan uh, naar een repertoire wat jij hebt uitgekozen. En dan moet je zelf de luisteraar maar even informeren. Dat is all, all the rest of you. Oh, <laughs> ja, nou ja, dan heb je het eigenlijk al, al verraden. Nou ja, goed, is de titel, maar De goed. titel is uh, namelijk uh, van een nummer van uh, Barbara Streisand. Uh, van haar uh, album Till I Loved You uit 1988. En het is een heerlijk, rustig, lekker nummer om eventjes. Uh, het is een nummer van een. Uh, het Phantom of the Opera. Dus we blijven een beetje bij de musical. En, oh ja. Daar heeft Ben Kramer ook nog aan meegedaan. Hè? Die Phantom of the Opera. Dat, oh ja, ja. En met, met dat masker. Dat wit ja. witte masker. Ja, ja, ja, ja. klopt. Uh, dat was overigens ook in het Circus Theater in, uh, in Scheveningen. Ja. Ja. Nou, Barbers Streisand. All I ask of you. Nou, start hem maar. That's all I ask of you. Ik vraag van Barbara Streisand. We gaan luisteren naar Naina Simone en haar versie van Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an When everything goes wrong You see some bad But I'm just a soul Sometimes I find myself alone Regretting the sorrow Ja, uh, Orno Merk merkte het net al terecht op Santa Esmeralda. Een hele lange versie van het nummer. 16 minuten. Ja, meer up tempo was dat ook. Ja. Cool. Um, we gaan naar Cotton Lloyd en Christian. Uh, uh, I go to pieces. Is, wordt dat ook niet gezongen door Peter van Gordon? Ja, ik had er iets ook uh, hier net over uh, gevonden. Het is trouwens een uh, nummer wat uh, is geschreven door uh, Del Shannon. En ah. die had het ook weer... Dan moet ik even kijken waar ik dat ook alweer had. Del Shannon? Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben nou even de, de informatie uh, kwijt. Ja. Oké, okay, nou, uh, ah. zullen we eerst het nummer draaien? Dat we ja. Straks even kijken. Ja. Oké, okay, daar komt ie. Lloyd en Christian, I go to pieces en oh, er zit een heel verhaal achter. Nou ja, het is uh, net wat jij zegt, uh, van uh, had je het over Peter en Gordon. Mm -hmm. Dat klopt ook wel, uh, want uh, ik zei het net al, Del Shannon, Amerikaanse uh, zeg maar, uh, Amerikaanse rock'n'roll zanger. Ja. Onder andere van uh, Runaway. Runaway, ja. juist. Uh, die heeft uh, toen uh, dat nummer geprobeerd uh, aan zijn ontdekte zanger, uh, Lloyd Brown wat net ook wel uh, ja, ja, ja. uh, Cotton Lloyd en Christian ja. uh, probeert te sluiten, maar die uh, platenlabel wilde het niet op single uitbrengen. Oh. En toen is hij uiteindelijk uh, toch in contact gekomen met uh, Pieter en Gordon. Daar kon hij het wel het nummer aan kwijt. Ja, nou die mannen hebben ook uh, een aantal grote hits gehad. En voor de mensen die nou niet weten wie Pieter en Gordon ook weer waren of zijn, ik weet niet of ze nog bestaan eigenlijk, of ze nog zingen. Nee. nee, maar in elk True geval, Love ja, toen Dus We kunnen gewoon hele mooie, met deze ook. Dat de opnamekwaliteit van die tijd. Ik vond ja. trouwens dat, dat nummer wat jij net e introduceerde: van die Lo Cotton Lloyd en, uh, en Christian, dat vond ik veel mooier. Van ja, maar dat is het wel later, dat is uit de jaren zeventig uh, muziek. Ik weet niet precies welke. Uh... Ja, ik, maar ik vond, ik vond het veel smaakvoller opgenomen, allemaal want ja. het, klonk, het klonk allemaal wel uh, ja, frisser, zeg maar. Ja. We gaan, uh, ja oh nee, we, we hoeven nog niet het laatste nummer in te zetten. We, we, nee, hebben, we zitten op 49, niet. dus uh, we hebben nog 10 minuutjes. We kunnen nog een, uh, nou, als we korte liedjes kunnen we er drie jaar in. <laughs> uh, wat dacht je van uh, uh, The Greatest Love of All van Whitney Houston? Of zeg jij van, ik heb liever... Nee. doe maar. ja.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 Whitney Houston, fenomenale stem, aan drugs ten ondergegaan helaas. Maar ja, dat gebeurt wel bij meerdere uh, artiesten die, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, ik weet niet of zij de, nou uh, niet met haar, uh, sta, uh, met haar bekendheid en met de status, hoe moet je dat ook noemen, ja, om zou kunnen gaan. Uh. Ja. Want uh, Amy dus, Winehouse dus, bijvoorbeeld, die is natuurlijk ja, ook... Uh, het is maar net met uh, wie je omgaat. Dat is ook zo, dat is ook zo. Uh, oh nou, ik kijk op mijn klokje en dat is onverbiddelijk. Uh, ik denk dat dit de laatste wordt nee, voor ja. de, voordat het nieuws komt. Ik heb uh, gekozen, uh, hij komt volgende maand naar het patronaat in Haarlem, Paul Young. Niet met Sugero samen, maar daar zingt hij wel dit, uh, dit duet mee. Senso na Donna.